Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Middellandse Zee wordt vandaag verder gezocht... naar het vermiste vliegtuig van Egypt Air. Er is verwarring ontstaan over wrakstukken... die van het vermiste toestel zouden zijn. Eerder werd gemeld dat die waren gevonden in de Middellandse Zee... in de buurt van Creta. Maar de Griekse autoriteiten melden nu... dat de brokstukken niet van een vliegtuig zijn. Vandaag moet de laatste overgebleven jihadverdachte uit Huizen voor de rechter komen. Hij en zijn gezin werden in september 2014 opgepakt samen met een andere familie uit Huizen. Bij zijn arrestatie zou een in een rugzak een harde schijf zijn ontdekt met daarop militaire informatie. Volgens het OM wilde de man naar zijn broer in Syrië gaan. De arrestatie van de twee gezinnen in Huizen was landelijk groot nieuws. De ouders werden opgepakt en de kinderen werden uit huis geplaatst. Bij een grote woningbrand in Hellevoetsluis is waarschijnlijk een ouder echtpaar omgekomen. Volgens RTV Rijnmond zijn het de bewoners. Het vuur ontstond vannacht rond half twee en binnen een uur werd het huis in de as gelegd. Ook is het dak voor een deel ingestort. Bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is nog niet bekend. De recherche functioneert nog steeds niet goed. Dat staat in een kritisch rapport dat minister van de Steur aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Strooperige overlegstructuren, gebrek aan bijscholing, oncollegiaal en onprofessioneel gedrag... en het vaak ontbreken van elementaire recherchevaardigheden. Het zijn conclusies die de onderzoekers trekken. De onderzoekers pleiten voor de oprichting van een eigen beroepsorganisatie... die erop toeziet dat de rechercheurs voldoende gekwalificeerd en ervaren zijn. Cabaretier Joep van het Hek doet volgend jaar weer de oudejaarsconference. Het is dan voor de negende keer. In 2014 stond hij tijdens de jaarwisseling voor de laatste keer op het podium. Van het Hek kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Zo heeft hij een zware hartoperatie gehad. Dit jaar doet Claudia de Brij voor het eerste de oudejaarsconference. Het weer. Vanuit het westen wat regen, later op de dag opklaringen. En dan breekt af en toe de zon door bij maxima van de graad of 17. Morgen tussen de 20 en 24 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Van een ochtendspits in de Randstad is nog niet echt sprake. Maar op de A6 Lelystad Muiden kom je wel in de file. Tussen Almere Stad en Knop het Muidenberg. 7 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar drukte bij Beverwijk. In beide richtingen trouwens. Een kilometer of 4.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 We begonnen met Jacques Louchier-trio met uh, Gymnopedie. We beginnen we vaker mee. de volgende nummers. Eric Reed. I Still Believe In You. Dus met I Still Believe In You. Het volgende nummer, Nora Jones. We blijven een beetje de rustige tonen. Come away with me. is for you to come away with me in the night zojuist naar Winter Marsalis. When it's sleepy time down south. We blijven nu nog heel eventjes rustig en dan gaan we langzamerhand richting de zomerse kleuren om het toch nog een beetje een mooi weer te maken. Dit is Jan, Jan Johansson. Met een Zweedse naam die ik niet uh, zal gaan proberen uit te spreken. Iets met Visa van Utan Mira. Zo. Toch voorzichtig gaan proberen. nieuw nummer van uh, George Coleman. Invitation heet het, dat is van zijn nieuwe album. Zojuist uh, april 2016 geloof ik uh, uitgebracht. We gaan luisteren naar George Coleman. Invitation. Mm-hmm. concealing. I don't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 Now is the time for it While we are young Let's fall in love natuurlijk de dag dat uh, onze held Max Verstappen zich mag gaan bewijzen in zijn nieuwe bolide in Barcelona. Om 1 uh, uur moet hij rij, uh, rijden geloof ik. En uh, hij is natuurlijk over 3, 4, 5 juni hier in Zandvoort. Zelfs op het Raadhuisplein de vrijdag van de in griet kan je met hem uh, regelen. We gaan verder met Vince, Harold trio, Carly Brown. of quiet stars quiet chords from my guitar Sempre ben com você. of lives and natuurlijk Stan Gatz, Corvaco Bado. We gaan alweer uh, naar het laatste nummer van dit uur toe. Madeline Peru, met Dance me to the end of love. Ik hoop u graag na het nieuws van 11 uur weer terug te mogen. Voorzitter, tot zover het ritme van Z.V. via de kabel op 104.5.